Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de komst van Marke Overmars haken sponsoren af bij de Belgische voetbalclub Antwerp. Vorige maand werd Overmars nog ontslagen bij Ajax omdat hij onder andere dikpiks naar vrouwelijke collega's zou hebben gestuurd. Maandag werd hij ineens gepresenteerd bij de Belgische club. Daar wisten de sponsoren van Antwerp niks van af. En sommigen zijn er ook niet echt blij mee, zegt de Belgische omroep VRT. Het gaat om HR-bedrijf Select Group, een van de elf grote sponsors van de club. Ook een tweede sponsor haakt af bij voetbalclub Antwerp. Havenbedrijf Des Cruise zet de samenwerking stop. Twee sponsoren zijn dus al afgehaakt. Een paar anderen zeggen dat ze nog twijfelen over wat ze gaan doen. Er gaan meer militairen naar de landen die grenzen aan Oekraïne. Dat hebben de NAVO-landen met elkaar afgesproken. De landen hebben ook afgesproken dat er meer wapens naar Oekraïne gaan... zodat het land zich beter kan verdedigen. President Zelensky wilde dat de landen met straaljagers boven Oekraïne gaan vliegen... om het luchtruim te beschermen. Een no-fly-zone is dat, maar dat zien de NAVO-landen niet zitten. In een huis in Alphen aan de Rijn heeft de politie vanmiddag een lading vuurwapens gevonden. En ook in het schuurtje erachter lagen er een bol. Hoeveel het er precies zijn is niet bekend. De politie noemt het wel een grote partij en zegt dat er automatische, automatische vuurwapens en andere zware wapens tussen zaten. Er is nog niemand opgepakt. En het opblazen van een oude sluis in Terneuzen in Zeeland heeft meer kapot gemaakt dan alleen die sluis. Bedoeling was dat de sluis subtiel in stukjes zou breken, maar door de knal stortte de hele muur in. Een behoorlijke plof hoor. Hey. Het zou een plofje wezen. Dus dat al waar daar een knal. Ik woon een kilometer of vijf verder. Nou, ik kon het niet thuis brengen wat het was. Het ging vrij hard. Ja. Schrok er een beetje van. Ja. Schrok er zeker van. Ja. Het ging met zoveel kracht dat huizen in de omgeving scheuren hebben. Er is ook een schilderij van een muur gevallen en bij iemand is een ruit gesprongen. In totaal zijn er 25 schademeldingen. Het weer vanavond helder en droog en dat betekent ook een koude nacht met temperaturen rond het vriespunt. Morgen begint grijs, later opnieuw zon en het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 30 kilometer file. De meeste files leveren rond de 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en Knopen Lunette 10 kilometer, drie kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte reishok is dicht. En door een ongeluk op de N201 Hoofddorp richting Uithoorn...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 Veline met alleen, uh, ja, dat is uh, alles uh, te maken met uh, Sophie Platenkamp, die deze week jarig is uh, geweest. Dat is alleen hier bij deze omroep een groot hit uh, geweest. Walter Sands, ex-collega en ik hebben hem veelvuldig gedraaid, deze Vierline. Is ook alweer een uh, nummer van uh, vijf jaar oud, denk ik, zo te weten. Dit is nog veel langer geleden, Michael Field en Roger Chapman. En dan is hij ineens afgelopen, en uh, moet ja, dat, ik een beetje afgeleid worden door een, een of andere app. Ja, valt je bent te laat, want ik heb uh, Verline net al gedraaid. Goed, dan maar uh, Madonna, die we net hebben kunnen horen: George Harrison met My Sweet Lord. Achter elkaar. Uh, allereerst was het George Harrison met uh, My Sweet Lord. Die had een beetje een uh, vertraagd uh, voorkomen. Daarachter Hart en de Magic Man en natuurlijk Genesis. Want uh, ja, die jongens uh, die hebben nog niet zo lang geleden nog uh, iets uh, gedaan in uh, de Ziggo Volgens mij hebben ze ook uh, dat nummer gespeeld hoor, Abbekab. En natuurlijk niet te vergeten Land of Confusing. Nou weet ik niet precies of ik helemaal uitkom met uh, de halflijnen van het nieuws van half zeven. Maar Grace Jones speelt het in ieder geval op met Pull Up to the Bumper. dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Rutte verwacht niet dat de EU nieuwe sancties tegen Rusland zal instellen. Volgens Rutte zijn er al zoveel sancties dat het lastig wordt om met alle EU-landen nog verder te gaan. In een schuurtje in Alphen aan de Rijn heeft de politie een grote partij zware wapens gevonden, waaronder automatische vuurwapens. Onduidelijk is hoeveel het er zijn en waar ze voor bedoeld waren. Niemand is opgepakt. Na het opblazen van een sluiswand in Terneuzen zijn zeker 25 schademeldingen van omwonenden binnengekomen. Rijkswaterstaat had weinig overlast verwacht, maar het werd een knal die tot kilometers ver te horen en te voelen was. Het weer, vannacht landinwaarts ligt de vorst aan de grond, morgen opnieuw zonnig lenteweer bij een graad of 18. E. to fumble it fumble up. It. De nummers zijn de jaren 80 afgestopt en opgepoetst In Excess met Original Sin. En een goed verstaander heeft ook in de gaten gehad dat Naal Rodgers de plaat heeft geproduceerd. Tenminste dat nummer dan. En deze Kim Wild met The Second Time. Die is tegenwoordig ook nog steeds actief. En um, is ook alweer... Uh, nou, dit is ook al van de jaren 80 uh, geweest. Zeker dit nummer. Nou, die mag best wel een beetje actueel zijn, want het handelt over Noord-Ierland. En Phil Linnet en Gary Moore hebben het over Out in the Fields.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 Song voor Guy van Elton John. De vorige hoorde je trouwens Out in the Fields van Gary Moore en Phil Linnert. Die jongens hebben ooit elkaar nog wel eens getroffen in de band Thin Lizzy. En dat nummer Out in the Fields, dat ging eigenlijk meer over het conflict wat zich afspeelde in Noord-Ierland. Dat is natuurlijk al tijden rustig, maar je zou het moeiteloos over kunnen zetten in de situatie van het nu... Want ja, uh, het zijn weer conflicten die uh, alles uh, weer te maken hebben over verschillen van inzichten en meningen, noem maar op. Tot aan het nieuws van 7 uur. Deze fijne van Sherelle. Want de dance classic, die hadden we nog niet gehad. Dus die gooien we er dan uh, helemaal aan het eind er nog eventjes uh, tegenaan. Straks, op FM Met het live optreden van uh, Jacob D. Edward vanaf 8 uur. En wat er nog meer in zit, dat hoor je straks. I knew what you